4 uur. van Tijn met het NOS-journaal. De verdachte van de tramaanslag in Utrecht, Gugmen T., heeft bekend dat hij de schutter was. meldt het Openbaar Ministerie. T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Tegenover de rechtencommissaris heeft hij verklaard dat hij alleen heeft gehandeld. Of hij ook iets heeft gezegd over zijn motief, wil het OM niet zeggen. Een andere verdachte die dinsdag werd aangehouden is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. T zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij de aanslag maandag werden drie mensen doodgeschoten... en vijf mensen raakten gewond. Vanavond is er in Utrecht een stille tocht... waar de slachtoffers van de aanslag in de tram worden herdacht. Premier Rutte, minister Grapperhaus... en de burgemeesters van de vier grote steden lopen dan mee... In Groot-Brittannië is een petitie om in de Europese Unie te blijven ruim 3 miljoen keer ondertekend. Die petitie loopt nu ruim 3 weken. 2 miljoen van de ondertekenaars zijn er de afgelopen uren bijgekomen. Eergisteren kreeg Premier May in Brussel tot 12 april de tijd om met een nieuw brexit plan te komen. De Brexit deal van May werd twee keer weggestemd. Volgens haar is het slecht voor het vertrouwen als de Brexit wordt geannuleerd. Mark de J., de moordenaar van zakenman Koen Everink... heeft in hoge beroep 20 jaar celstraf gekregen. En dat is twee jaar meer dan de rechtbank... Had opgelegd aan de voormalig tenniscoach. Everink werd drie jaar geleden doodgestoken in zijn villa in Beeldhoven. Zijn dochtertje vond het lichaam smorgens. De J. was al snel verdachte... omdat hij een grote schokschuld had bij de zakenman. Mark de J. heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is. Hij stapt mogelijk naar de Hoge Raad. Het weer... Er is steeds meer zon en het is 13 tot 19 graden. Morgen veel bewolking, in het zuidoosten later op de dag kans op wat regen. Het wordt morgen 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is behoorlijk wat aan de hand in de regio. Op de A7 Horen Den Oever tussen Horen Noord en Medemlik 7 kilometer en ruim een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen een half uur vertraging. En de Velser tunnel op de A22 die is dicht door een ongeluk. En dat levert richting Velsen ook file op.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 Maar blijft er bij Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Eén moment, zodat so ik weet, dat alles niet voor niets weet, dat alles niet voor niets weet. It's up to me No one can say what we get to be Why don't we rewrite the stars Changing the world to be yours You know I want you It's not a secret I try to hide I can't have you We're bound to break in my hands I tie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 Upload. took it so far to keep you close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 Jared, I'm sharing a memory now I hope that's how it stays Now I'm deep inside love I'm still breathing She is holding my heart in her hand I'm the closest I've been to believe